En als Paulus handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En na het amen van de preek zingen we van psalm 32, de versen 1 en 5, psalm 32, 1 en 5. Gemeente, als we wat van de prediking van Paulus voor Felix en Drusilla willen begrijpen, dan moeten we weten wie dat zijn. Want geloof me, dat was me een stel. Dat was me een stel. Eerst Felix maar eens. Zijn naam betekent de gelukkige. De gelukkige. En dat klopt aardig met zijn leven, want hij heeft menselijk gezegd, heeft hij inderdaad nog al wat geluk gehad. Ga maar na gemeente, hij is een vrijgelaten slaaf. Slaaf bij niks, hè? Bij helemaal niks. Hij is een vrijgelaten slaaf die zich langs allerlei kronkelwegen... in de gunst van de Romeinse keizer Claudius heeft gewerkt. En dat heeft hij ook gedaan bij de Jeruzalemse hogepriester Jonathan... van wie we uit de Bijbel verder niks weten. En kruiperig en doelbewust tegelijk heeft Felix het tenslotte gebracht... ...tot stadhouder van Palestina. Van slaaf tot stadhouder. Dat is niet niks. Dat gebeurt niet elke dag. Maar Owee gemeente, Owee. Als knechten gaan heersen. Dan ga je wat beleven. Als knechten gaan heersen. Dan worden ze vaak tyrannen. Zoals de geschiedenis heel veel keren heeft bewezen. Als we bij de Bijbel blijven, als Juda en Jeruzalem zijn overwonnen door de Babyloniërs. En door hen worden getiraniseerd. Dan klaagt Jeremia, knechten heersen over ons. Over het koninklijke volk. Knechten heersen over ons. Kunt u lezen in hoofdstuk 5 van zijn klaagliederen. Nou, Daar, daar hoort het dan ook, in de klaagliederen. En hoe ontzaggelijk dat heersen van deze knechten is geweest... Die zich geen rekenschap gaven van wat ze doen voor God en mensen. Nou, zo is nou ook dat heersen van Felix. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus, die zegt dan ook van hem dat hij, en dan lees ik het letterlijk voor, dat hij tyranniek, onrechtvaardig en losbandig was. En met alle mogelijke en onmogelijke vreedheid heeft geheerst. Toen de hoge priester Jonathan, aan wie hij veel te danken had, hem vermaande om wat rechtvaardiger te regeren. Wat deed hij toen? Toen liet hij hem gewoon uit de weg ruimen. Toen wij met psalm 5 zongen van de mens die liegt en die zijn hand met bloed bevlekt en zijn geweten met bedrog bedekt. Kan je dat plaatje zo op Felix plakken. En Drusilla... Zij is de dochter van koning Agrippa I en dus een prinses. Eerst was ze getrouwd met de koning van Emesa, een klein koninkrijkje in de buurt van Palestina. Maar toen Felix op haar levenstoneel verscheen, toen ging ze er met hem vandoor... en werd daarmee de derde vrouw van Felix, die de beide vorige had afgedankt, want was hij op uitgekeken. In onze tekst staat dat ze een jodin was... Maar alleen al door haar huwelijk met de heide Felix laat ze zien dat, dat er van dat Joodse geloof bij haar nou eigenlijk niet zoveel over is. Hè? Nou gemeente, daar hebt u nou het gehoor van Paulus. Daar hebt u ze. En waar zal hij het nou over hebben? Wat zal hij zeggen? Stel dat u er gestaan had, wat zou u nou gezegd hebben? Wat zal Paulus zeggen? Hij kent die twee. Hij weet precies wie en wat ze zijn. Hij kent hun zonden en hij kent hun macht. Hij weet dat één woord van één van die twee zijn vrijheid of zijn gevangenschap kan betekenen of zelfs zijn dood. Wat zal hij nou zeggen? Zal hij zich aangenaam maken in hun ogen? Die gelegenheid die doet zich toch immers als vanzelf voor. Maar zegt u nou zelf, gemeente, opklimmen van slaaf tot stadhouder, dat komt niet elke dag voor. Het is toch zoiets als wat we wel eens horen uit Amerika. Hè? Opklimmen van krantenjongen tot gouverneur of zoiets. En zonder de waarheid geweld aan te doen, kan Paulus toch tegen Felix zeggen dat hij wel een man van bijzondere gaven moet zijn? Dat kan het toch zeggen? Dan wordt de ijdelheid van Felix gestreeld en de trots van Drusilla gevoed... Gemeente, wat een kans eigenlijk om te proberen op die manier die gevangenisdeur. op een kier te krijgen. Waarom zou Paulus dat nou eigenlijk niet proberen? En als hij die twee al niet wil vleien, dan kan hij ze toch in elk geval ontzien. door alles te vermijden wat ze zou kunnen prikkelen of ergeren. Hij kent hun rechtsverkrachting, hun uitspattende leven. En hij weet hoe gevoelig ze op dat punt zijn. Het is niet de hoge priester Jonat dan omgebracht omdat hij daar wat van durfde te zeggen? En Paulus kan over dat alles zwijgen. Niemand dwingt hem om daar wat van te zeggen. En er zijn trouwens genoeg andere dingen waar hij het over kan hebben. Hij kan toch gaan spreken over de liefde van Christus? Of over zijn kruisverdiensten. Er staat immers dat Felix hem hoort over het geloven in Christus. Nou dan. Paulus kan in elk geval spreken over dingen die geen ergernis wekken. En dan is hij er ook nog een keer mans genoeg voor om dat dan zo te doen. Dat Felix en Drusilla er toch nog geraakt zouden worden. Maar Paulus doet dat alles niet. Al lijkt het toch gas voor de hand te liggen. Gemeente de Heer Jezus die heeft dus gezegd van de Heilige Geest. Weliswaar in een ander verband. Maar Hij heeft gezegd van de Heilige Geest dat hij de wereld zou overtuigen. van zonde, gerechtigheid en oordeel. En kijk, het is die geestgemeente die Paulus aangort. en kracht geeft om te zeggen. Wat de geest wil. Paulus kent het leven van Felix te goed om te zwijgen over rechtvaardigheid. Die regering van Felix is in veel opzichten één grote onrechtvaardigheid. Onschuldige verdrukken, weerloze mensen afpersen. En misdaden tegen de menselijkheid zeggen we tegenwoordig. En vandaag de dag, Je had hem zo naar het jo Joegoslavië tribunaal kunnen sturen. En in dat alles heeft Felix het zo ver gebracht dat hij nauwelijks meer weet wat rechtvaardigheid is. En daarom zal Paulus erover spreken. Gedreven door de geest. En van matigheid zal hij spreken, van ingetogenheid. Hij kent die mateloze eerzucht van Felix. Die ook nog een keer meervoudig overspel heeft gepleegd. Op geen enkel gebied is die man matig of ingetogen. Daarom zal Paulus ervan spreken. Gedreven door de geest. En van oordeel zal hij spreken. Van het toekomstig oordeel in het goddelijk gericht. Felix is een meester in rechtsverkrachting. Schuldigen laat hij gaan als ze hem losgeld betalen. Onschuldigen veroordeelt hij. Rechtvaardig oordelen interesseert hem geen zier. Daarom zal Paulus erover spreken. Maar dan van Gods rechtvaardig oordeel. En zo gemeente, zo staat Paulus hier voor zijn hoordes. Begrijpt u het? Hij plaatst ze voor Gods rechterstoel. Waar de goddeloosheid niet verdragen wordt, zongen we. <kliek> en als donderslagen vallen de woorden van Paulus op de schuldige ziel van Felix. En daardoor wordt hij bevreesd. Die man die wordt doodsbenauwd. En Drusilla zal wel gedacht hebben. Ik wou dat de preek maar uit was. Laat die man toch aan me zeggen. Ja, en wat zal Felix nou doen? <kliek> zal hij hier in deze audiëntiezaal, een soort gehoorzaal, zoiets zullen we ons denk ik moeten voorstellen. Zal hij hier schuld bekennen? Hier door de knieën gaan? Dat kan toch niet? Hier ten aanschouwen en ten aanhoren van al die hofdignitarissen in livrij... U ziet, wel, u ziet dat al wel. Hier met, met de gevangenbewaarder erbij. En hier laten merken dat hij geraakt is. Wat zou zijn vrouw dan wel denken? En daarom hij houdt zich goed. En uiterlijk ongeroerd valt hij Paulus in de reden met een hoog gebaar. Voor ditmaal ga heen. En als ik nog eens gelegenheid heb, dan zal ik je wel weer laten roepen. Nou, en Paulus wordt weggeleid. Felix heeft zich nog net op tijd bedwongen. Wat er omging in zijn ziel, heeft niemand gemerkt. Behalve Paulus. En die heeft het aan Lucas verteld. Misschien was Lucas er zelf ook wel bij hoor. En Lucas heeft het in elk geval voor ons opgesteld. Lucas heeft ook het boek Handelingen geschreven. Hè? Nou en daarom weten wij het. En gemeente, wat heeft Felix nou toch bevreesd doen zijn? <coughs> Paulus heeft hem toch niks nieuws verteld? Dat onrecht en onmatigheid niet goed is, dat weet hij, al trekt hij er zich niks van aan. En bovendien, dat Felix zich daaraan schuldig maakt, dat heeft Paulus helemaal niet gezegd. Dat zou Felix ook niet geaccepteerd hebben. En van waar dan nu die vrees... Welgemeente Felix, van wie in sommige vertalingen staat, dat hij zeer goed van de weg, van het christelijk geloof, dat hij zeer goed van de weg op de hoogte was, Felix heeft begrepen dat dat woord van Paulus maar niet het woord van een mens is, maar dat dat Gods woord over hem is en dat hij daardoor is gesteld voor Gods rechterstoel. En dat hij met alles in het oordeel van Christus zal komen. En zien uw gemeente, en nou gaan we naar onszelf. Zo ontmaskert de prediking van Gods woord nou altijd. Dat roept ook bij ons dingen in herinnering waarvan wij soms denken dat we ze al lang kwijt zijn. En die we eigenlijk ook niet meer willen weten. Hebt u dat nooit? Onder de prediking. Uw geweten geopend wordt. Dat u teruggeleid wordt. Langs uw leven. Wat er allemaal in gebeurd is. Gemeente, de prediking van Gods woord opent ons geweten. En dat bevalt Felix niet. Dat bevalt hem niet omdat het hem ontdekt aan zijn zonde en schuld voor God en mensen waarmee hij in het oordeel zal komen. En om nou zo geraakt te worden door de prediking van het woord van God, hoef je niet op je geweten te hebben wat Felix allemaal op zijn geweten had. Je kunt hem zo te zeggen ook een heel klein Felixje zijn, een mini Felixje. En wie van ons is dat nou eigenlijk niet? Laten we toch eerlijk zijn, gemeente? Want bent u nou altijd rechtvaardig? Rechtvaardig bijvoorbeeld in uw oordeel over anderen. Paulus heeft het over rechtvaardigheid. Rechtvaardig in je houding tegenover je naasten. En zijn wij altijd matig in alle dingen. In onze woorden, in onze daden, in onze gedachten in onze bestedingen, zijn we altijd matig. Gemeente, als het in de prediking gaat over mensen als Felix, dan zijn wij zo gauw geneigd om te zeggen, nou ja, dat was hij, hè? maar zo ben ik niet. En dan nou mag je er best dankbaar voor zijn als je bewaard bent gebleven voor grove uitbrekende zonden, mag je er dankbaar voor zijn. Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat wij mensen allemaal van dezelfde lap gescheurd zijn. Gods woord zegt ons dat wij Adams kinderen zijn, net als Felix, dat we zondaren zijn, dat wij van nature godlozen zijn, mensen zonder God. De heilige schrift zegt ons dat wij van nature vijanden van God zijn. En dat wij eenmaal met ons hele leven voor God moeten verschijnen. En dat elk mens in de dag van het oordeel rekenschap zal moeten geven. Zelfs van elk ijdel, van elk zinloos woord. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Kunt u lezen in Matthäus 12. Maar hoe is het dan met mensen die Gods woord niet kennen? Dat denkt u misschien ook wel eens. Hoe zou dat dan, hoe zou dat dan zijn? Mensen die Gods woord niet kennen. Weet u, gemeente Paulus, die heeft zich ook uitvoerig met die vraag bezig gehouden. Dat kunt u lezen in Romeinen 1 en Romeinen 3. Moet u maar eens doen. Romeinen 1 en Romeinen 3. Daar zegt hij, ik zeg er maar één ding van, maar daar zegt hij dat elk mens, elk mens, uit de schepping en de schepselen. Gods eeuwige kracht en goddelijkheid kan verstaan en doorzien. En dat daarom niemand te verontschuldigen is... als de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. En dat gebeurt niet alleen individueel, maar ook collectief. Als we nou kijken naar ons eigen land en ons eigen volkgemeente... zien we dan niet... Dat men bezig is de maat van de ongerechtigheid vol te maken. En dat men zich zo opmaakt voor het oordeel. Er gebeuren toch zoveel vreselijke ontzettende dingen. Denkt u er nou alleen maar aan hoe gisteren in Amsterdam bij de gay parade. En zelfs zeggen ze bij de gay pride. Bij de homotrots. Zelfs kinderen betrokken waren. Daar zijn we toch mee bezig? Maar nou weer naar onszelf. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen. Niet voor niets. <coughs> Niet voor niets. Dat goddelozen worden gerechtvaardigd. En dat vijanden met God worden verzoend. Daar zitten we dan. Niet dus beste brave kerkmensen. Die het nog aardig met zichzelf hebben getroffen. En die zich... Ook wel boven anderen verheffen. Zeg je niet. Hier. Maar gemeente, als je nou met je hele leven, met alles wat er op en dran is. En in elk leven is wel wat. Voor het toekomstig oordeel wordt geplaatst. Waar Felix ook voor geplaatst wordt. Dat eens dat hele leven van je in het gericht komt. Wie zou niet vrezen. En wanneer komt u daar nou in? Wanneer kom jij daar in? Gemeente, geen van ons is daar verder bij vandaan dan het uur van onze dood. Het duurt niet zo lang meer. Dat we allemaal gesteld zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En wie zou dan niet vrezen? En toen deze dingen eens aan de orde kwamen in een gemeente in een andere preek. <tiek> Toen zei een ouderling na afloop in de consistorie tegen me dat hij het maar zwaar vond. En u weet wel wat hij daarmee bedoelde. Hè? En toen heb ik hem geantwoord dat het er niet om gaat of het zwaar is, maar of het waar is. En ik heb hem gevraagd of het waar was. Nou dat kon hij niet ontkennen. En misschien zegt u vanavond ook wel of jij, nou oe, dat is zwaar. Is het waar? Gemeente, als onder de prediking je geweten ontwaakt, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je je zonde en schuld voor God beleiden. Of je kunt over die overtuiging heen leven. En dat doet Felix als hij zegt, voor ditmaal ga heen. En als ik nog eens gelegenheid heb, zal ik je wel weer laten roepen. Nou, herkent u dat misschien bij uzelf... <tiek> U hebt het niet zo gezegd. Maar misschien hebt u het toch zo gedaan. Vandaag niet, maar wanneer dan wel? Gemeente, wanneer komt Gods woord dat ons precies zegt wie en wat we zijn? Wanneer komt, dat nou, komt ons dat nou eigenlijk wel gelegen? Wanneer komt het ons gelegen dat ons wordt verkondigd dat we met ons leven in Gods oordeel zullen komen? Wie zit daar nou op te wachten? En wat ons vandaag niet gelegen komt, is dat morgen wel... Maar wanneer is de tijd nou eigenlijk gelegener gemeente dan wanneer ons geweten is ontwaakt. Met name als het ontwaakt onder de prediking zoals bij Felix. Want dan is het Gods tijd. Dan is het Gods gelegenheid. En Felix doet die ogenblikkelijk teniet als hij zegt als ik nog eens gelegenheid zal hebben. Hij keert het ding om. Als ik nog eens gelegenheid zal hebben. Heeft hij inderdaad wel gehad want er staat in vers 26 dat hij Paulus dikwijls ontbood en met hem sprak. Maar de reden daarvoor was smerig, hè, hebben we gelezen, want de boef wilde gewoon losgeld. Hij hield Paulus dus vast als gijzelaar, terwijl hij hem naar Romeins recht had moeten vrijlaten, omdat er in zijn zaak geen beslissing was gevallen, dan was het Romeins recht dat de beklaagde vrij kwam. Maar Felix heeft, heeft dus nog gelegenheid gehad om zich met Paulus te onderhouden. En al is Paulus eerst weggestuurd om zijn preek... Hij zal daarna echt niet gezwegen hebben over het enige nodige dat ook Felix nodig had. Bekering en geloof in Jezus Christus. Maar vers 27 doet ons niet veel goeds vermoeden voor Felix, want daar staat, maar als twee jaren vervuld waren, kreeg Felix Fortius Festus in, in zijn plaats en Felix, die de Joden gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen. Maar gemeente, hier zien we dat niet elke aanraking met het evangelie een gelegenheid tot bekering wordt. Trouwens, wie zegt ons dat God ons maar steeds weer gelegenheden geeft? Wie garandeert u, wie garandeert jou dat je volgende week weer onder het evangelieverkondiging zit? En ik zei het al, wat een mens niet vandaag niet wil, wil hij dat morgen dan wel? Er is een rijmpje ik meen dat ik het al eens eerder hier in een preek gezegd heb. Maar ik vind het zo treffend. Er is een rijmpje dat gaat zo. Morgen, morgen zegt de trage. Maar hij zegt het telkendagen. En zo stelt hij morgen uit. Tot de doodsklok heden luidt. Zal ik nog een keer lezen? Morgen, morgen zegt de trage. Maar hij zegt het dagen, en zo stelt hij morgen uit tot de doodsklok heden luidt. Maar gemeente, daarom zegt Gods woord ons en we zongen het met de berijming van Psalm 95. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. En we horen de roep van Paulus in zijn tweede brief van de gemeente van Korinthe. Dan, dan schrijft hij, heden is het wel aangename tijd. Heden is het de dag van de zaligheid, niet morgen. Heden, nu. En zo geldt in de prediking gemeente altijd het woord van Joshua tot Israël. Kies dan heden wie gedienen zult. Een woord dat ook vandaag vanavond geldt. Ik herinner mij toen we met ons jonge gezinnetje in Gorkum woonden hadden we dominee van de bos, dominee C van de bos, hij leeft niet meer. En als hij dan s'morgens, als hij dan van de preekstoel afging en we hadden s'avonds weer dienst, dan heeft hij wel eens gezegd, gemeente, kies dan vanavond wie u dienen zult, de Heere God of Studio Sport. Dat is gemeente ook de ernst van de kerkdienst, dat we die zullen bezoeken. Kies dan heden wie gedienen zult de ernst van de prediking, want dan moet u dus op letten wat er staat in vers 24. Daar staat dat Felix Paulus hoort over het geloof in Christus. En dan spreekt Paulus over rechtvaardigheid, matigheid en over het toekomende oordeel. Dat hoort dus bij het geloof in Christus. Hoe vaak beleiden wij dat niet? We hebben het vanavond ook gedaan. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De gemeente, dan heb je het over jezelf, maar geloof je dat nou ook? Geloof u dat nou ook? Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ook vandaag de dag mag geen prediker het anders doen in de verkondiging van Christus. En natuurlijk, we noemen in de preek noemen we geen namen van zondaren. Dat, dat mag niet. Dat doet Paulus ook niet. Maar we moeten wel de zonde bij de naam noemen. En dat deed Paulus hier wel. En de ene keer zal het dit zijn, en de andere keer dat. En vanavond geldt het ook ons. Rechtvaardigheid. Matigheid in je leven. En ja, dat ons hele leven in Gods oordeel komt. Maar er is nog wat. Vanavond moeten we wijzen op de zonde van het wederstreven van de Heilige Geest. Het sluiten van je geweten. Als de geest door de prediking heeft aangeraakt. Wat Felix doet. Zou je nog wel eens een keer laten roepen? Dat is niet de zonde tegen de heilige geest, dat is heel wat anders. Maar gemeente, een mens kan de geest wederstreven. Paulus die zegt ergens zelfs dat je de geest kunt uitblussen. En vraagt u me nou niet hoe mens dat kan, want dat weet ik niet. Maar weet u waar dat nou altijd mee te maken heeft? Met het wederstreven van de geest, waar dat nou altijd mee te maken heeft? Gemeente, dat heeft altijd ermee te maken dat je je afsluit voor de verkondiging van het evangelie als die je niet bevalt. Als je hem bijvoorbeeld veel te zwaar vindt, maar het wel waar is. Maar we mogen ook vandaag niet verzwijgen dat Jezus ten gerichte komt. En dat we allemaal eenmaal voor hem moeten verschijnen om rekenschap af te leggen, ook van deze avond. U van wat u met het woord van deze avond heeft gedaan. En ik van wat ik u heb verkondigd. En daarom luistert het allemaal zo nauw gemeente. Maar wie zal dan bestaan als, als ons hele leven in het gericht komt? Ons leven bevlekt en met schuld bedekt zoals een bekend lied zingt. Of zoals David zegt in psalm 143, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht bestaan. Of zoals we zo vaak zingen met psalm 130, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? We kennen het zo goed, hè? En dringt het nog tot ons door. Wie zal dan bestaan? Niemand. Jij niet, u niet, ik ook niet. Tenzij, tenzij gemeente wij een borg hebben die onze schuld overneemt. Dat woord borg, daar wordt niet zo vaak mee gebruikt tegenwoordig. Maar in het dagelijks leven is een borg iemand die garant voor je staat, ook als jij schulden zou maken. Die dan ook voor je intreedt en die je schuld overneemt. Als jij niet hebt om die schuld te betalen. Dat is een borg. En zo nu is de Heer Jezus Christus. Die zal komen om te oordelen. Ook borg geworden. Voor mensen die alleen maar schuld hebben. En hij wist dat van tevoren. Op Golgotha betaalde hij met zijn leven. De schuld van al de zijnen. Zijn schuldeloos bloed maakt alles goed. En reinigt ons van zonde. Zingt het lied dat ik net ook aanhaalde. En de bedoeling van de prediking van Paulus voor Felix was dat hij aan de voet van het kruis zou komen, gemeente. Bij de gekruisigde. En nou zijn wij Felix niet. Maar de bedoeling van de prediking, ook van die van vanavond, is geen ander. Geen andere ook dan dat wij zullen bidden, vergeef ons onze schulden. Die hebben we. En dat willen we straks met het volmaakte gebed ook bidden. Vergeef ons onze schulden. En dat wij zullen beleiden op Golgotha stierf hij voor onze zonden. Ik heb eens een keer gelezen ergens dat er een groep mensen bij elkaar was om over het geloof te praten. Deze vroeger meer dan tegenwoordig, geloof ik. En er was een man en die zou vertellen over zijn bekering. En iedereen ging er eens voor zitten. En de man zei, hij zei, Golgotha. En toen viel er een stilzwijgen. Waarop iemand na een poosje zei, nou en verder? Nou, zei de man, dat is het. En zo horen we van Paulus in een van zijn brieven dat hij tegen de mensen zegt. Ik heb onder u niet anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Omdat hij gemeente voor zijn volk als een volkomen rechtvaardige En zonder één enkele onmatigheid in het goddelijk gericht kwam. En zo onder het oordeel kwam oordeel van zijn volk. En het op zich nam om het bij God weg te nemen. En dat bedoelde die man natuurlijk toen hij zei Golgotha. En zo heeft de theoloog en predikant Kolbrugge uit de voorvorige eeuw, maar hij is nog altijd actueel, die zei op Golgotha daar ben ik bekeerd. Jezus Christus en die gekruisigd en gemeente, in het toekomstig oordeel kunt u alleen voor God bestaan, in Hem en door Hem. Heden dan, zo gezijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. En eenmaal in de eeuwigheid, dat is voor geen van ons dus zo ver weg, daar is ook geen tijd meer. In de eeuwigheid zal de prediking zwijgen. Gemeente, dan is de wel aangename tijd en het heden van de dag der zaligheid waar Paulus het over heeft, is voorbij. En dan zal voor Gods kinderen alleen overblijven het nieuwe lied, het eeuwig halleluja voor God en het lam. Dan zal het eeuwig waar zijn, wat wij zongen met psalm 5, moet u nog eens horen. Dan zal het eeuwig waar zijn, ik zal uw woning ingeleid in ware Gods vrees neergebogen, uw gunst verhogen. En dan, gemeente, zonder enig gebrek. En dan kunnen Gods kinderen wel eens naar verlangen. Om verlost te zijn van alle zonden. Verlost te zijn van het lichaam. Met een verlost en een verheerlijk lichaam. God en het lam te mogen prijzen en verheerlijken. En dat zal zijn daar waar geen onrechtvaardigheid is en geen onmatigheid is. Maar al dat onreine niet zal inkomen... schrijft Johannes in het boek Openbaring over het nieuwe hemels Jeruzalem. Hij schrijft, in haar zal niet inkomen. Iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Maar zij, die geschreven zijn in het boek van het leven van het lam... dat als borg hun schuld overnam... zij zullen daarom en alleen daarom... Mogen ingaan. Amen.